Katrin Straatman met het NOS-journaal. In Syrië hebben strijders van de jihadistische Al-Nusra-beweging de stad Idlib ingenomen. Het is niet duidelijk of ze de hele stad in handen hebben of alleen de buitenwijken. De Syrische regering maakte tot dusver nog altijd de dienst uit in Idlib. De stad ligt niet ver van de Turkse grens... vlakbij de belangrijke doorgaande weg van Damaskus naar Aleppo. De Egyptische president Sisi pleit voor de vorming van een Arabische militaire strijdmacht... om de crisis in Jemen het hoofd te bieden. In Jemen proberen Shiïtische Houthi-rebellen de macht te grijpen. Veel Soenitische landen zien hierin de hand van Iran. Vanwege de onrust in Jemen hebben de Verenigde Naties hun personeel uit de hoofdstad Sanaa geëvacueerd. Meer dan 100 medewerkers worden naar verschillende landen gebracht, waaronder Jordanië, zegt een bron bij de VN.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 In Moskou is de herdenkingsplek voor de vermoorde politicus Boris Nemtsov leeggeroofd. Onbekende gemaskerde mannen hebben de bloemen, kaarsen en foto's in vuilniszakken gestopt en meegenomen. Nemtsov werd een maand geleden op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Zijn aanhangers hadden van de moordplek een herdenkingsmonument gemaakt. En in de dom van Keulen wordt op 17 april een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van de vliegramp in de Franse Alpen. Bij de dienst zullen bondskanselier Merkel en president Klauk aanwezig zijn... en vertegenwoordigers uit de andere landen waar slachtoffers vandaan kwamen. Bij de ramp kwamen 150 mensen om het leven, onder wie 72 Duitsers... Het weer, het is bewolkt en nu en dan valt er lichte regen. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen is het herfstachtig. Een groot deel van de dag regent het. En ook dan staat er een stevige wind. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam bij Muiden 5 kilometer. Op de A6 muiden Ledenstad, een ongeluk bij knooppunt Almere. Daar sloeg een auto over de kop. Op de A13 Rotterdam-Den Haag door de werkzaamheden bij de Afrit Berkelen Rode Reis. Richting Den Haag 2 kilometer, richting Rotterdam 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 My queen cause she stays strong het op zaterdag live op locatie. We staan bij de voor 30 vanmiddag bij Café 4 tot aan 5 uur vanmiddag. En dat was de single van Omi, je de cheerleader. Nou, wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Ja, het blijft, blijft een verrassing over de tweede uur natuurlijk. Uh, we gaan natuurlijk we nou eens een keer praten met uh, mensen die de tocht, der tochten... zo kan ik hem bijna wel noemen met, uh, met dit weer... Uh, hebben, we de tocht, <lacht> <of niet. lacht> hebben gelopen en zelfs uh, voor de vijfde keer hebben gelopen. En uh, we hebben straks een gesprek met Arie uit uh, Eves Pieken... Uit Bedderbroek. En uh, dan gaan we eens even kijken hoe de, hoe de tocht der tochten is uh, verlopen. En verder hopen we nog wat uh, meer mensen voor de microfoon te krijgen. Uh, en uh, hun ervaringen met ons uh, te delen, luisteraars. Dus ik zou zeggen, uh, ook genoeg reden om het komende uur naar uw lokale zender te luisteren. Blijf luisteren. ZFM live vanaf de Haalterstraat tijdens de 30 van Zandvoort. Ja, ik ben even aan het uh, zoeken naar de verzoekplaat. Dus... Ha, kijk, hebben jullie die ook al verzoekplaat? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Hij kan hem even niet zelf. Nou, dan doe je eerst een andere. Maar goed, er lopen mensen dus van links naar rechts, nog zonder bloem. En van rechts naar links, die hebben inmiddels, zijn wel gefinished en lopen weer richting het circuit. Al waar ze de droge kleding aan kunnen gaan trekken en een lekkere verwarmde auto kunnen gaan plaatsnemen. Maar een wandelaar laat zich niet door dit soort weer uit het veld slaan. Dus dat kan je wel zien aan de grote groep deelnemers die wij hier hebben kunnen zien passeren. Oké, okay, nou, we gaan eerst even naar de zomer toe. I go to Rio. But I give in to the rhythm and my feet follow the beat and I Uit houden we daar al meteen of niet? Een beetje op de tocht, maar... Uh... Ja, dat voel ik ook. Hè. Je, je kan je dan kleden. Je, je, je, je, kleden. Je, je kan je dan ja, ja, ja. kleden. De apparatuur valt zelfs op. Je ja. ja. nee, uh, Pieter Ellen naar uh, Kooten Rio. Nou, daar is je dan. neer de verzoeklaten Commodores en de Brickhouse. Mm. Vanmiddag eh, Albert Joan. Ja, de zijn voor harte welkom hoor. Je weet als tevreden, we staan buiten hier bij uh, Café 4. Ja, een uh, Gezellig weekend uh, hier in Voor de omloop van Zofort. En uh, ja, heel veel activiteiten tijdens uh, sport, uh, feest at Ja, en uh, Mocht je trouwens uh, daarvan op de hoogte willen blijven, download dan even onze app, de CFM app. Dan krijgen je alle laatste berichten over dit geweldige evenement, alle geweldige evenementen die dit weekend plaatsvinden. Ja, Je hebt een jubilair tegenover je? Ja, niet alleen wij Rob vieren een lustrum, maar ook Arie tegenover mij. Arie, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Welkom. Zit er weer een jaartje tussen dat we elkaar voor het laatst gesproken ja, is hebben? Ja, een jaar geleden. Het gaat hard de tijd. Uh, laten we even teruggaan naar vanmorgen. Uh, hoe laat ben je gestart? We zijn even over achter vertrokken. We hebben nou een paar minuutjes in de rij gestaan bij de stad. Ja? We wilden vroeg starten vanwege de weersberichten. Ja, slim. Ja. Want ja als het om drie uur hard gaat regenen, ik heb je te binnen zijn. Maar uh, vertel eens even, hoe is de tocht der tochten verlopen voor jullie? Onze tocht, ja, hij liep uh, vandaag perfect eigenlijk. Uh, we hebben op het strand half voor de wind gelopen, dus het was niet koud. Het was, het was gewoon goed. En ja, daar in Kruidberg hebben we binnen gezeten. Toen begon het hard te regenen, maar toen zaten we onder de rumpel. Dus... Je hebt het overweurd, dus je hebt het niet in je eentje gelopen? Nee, ik uh, samen met mijn mevrouw Ineke. Gezellig met z'n tweetjes? Oh, ja, Ineke zit lekker binnen even. bij de kachel <laughs> wij staan buiten. Uh, maar vertel even, wat, uh, wat heb je zo onderweg je bent op het strand gelopen, je zijn door de duinen gewandeld. Ja. En wat heb je nog meer uh, voor moois uh, gezien? Nou, nou boos, ja, het is natuurlijk een hele dag grijs geweest, ja. maar het is natuurlijk een hele bijzondere wandeling. Deze 30 van Zandvoort, ik loop hem voor de vijfde keer. En als je, je zesde keer georganiseerd wordt, zal ik er ook weer bij zijn. Het is gewoon een hele mooie tocht. Je loopt over het ja. strand, je loopt door de duinen. Je, je komt de, de grote beesten tegen, die grote runderen die er rondlopen. Ja. Het is voorjaar, dus je hoort de vogels aan alle kanten fluiten. Ja, het is gewoon een hele mooie tocht. Ja, je zei het al, je hebt een, niet alleen een medaille gekregen, maar ook een speciale medaille. Want je, je hebt hem nu voor de vijfde keer gelopen. Ja, bij de inschrijvingspapieren die we gezonden kregen, ja. daar zat een een briefje bij van, u bent een van de 300 zoveel mensen die hem voor de vijfde keer loopt. Als u getieners uh, bent, kunt u daar en daar een speciale uh, herdenkingsdingetje uh, herdenking, krijgen. Ja, dat vind ik leuk. Geweldig. Ik gewoon leuk. Maar goed, vijf keer in successie. Je zegt het al, uh, volgend jaar ben je er weer bij. Uh, we zullen proberen voor jou iets uh, wat mooier voorjaarsweer uh, ja, te het regelen. Maar, meestal om met jaar hier dan. Maar goed, ja, het, het, het weer, uh, dat zei ik al eerder in het programma, houd de, wa, wa, weer houdt de behandelaars niet, hè, want je kan je erop kleden. Ja, Die regenjas aan. Uh, ja. Als het heel hard regent, een regenbroek aan. Of een poncho. Ja. Ik ga doorlopen. Je loopt hier wel weer droog hoor. Dus acht uur gestart. Uh, Halverwege een pauze ingelast. En ja. om twee uur heb je Om Twee uur waren we even. Even over twee. Vijf over twee waren we weer. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ga genieten van je vijfjarig jubileum. Doen we. Do Doen wij dat ook. We nemen er nog een biertje op. En uh, we zien elkaar volgend jaar okay. weer. Tot ziens. Bedankt, Arie. Dank. Dankjewel, Arie. Ja, heel hoop bloed, zweet en tranen. Gedaan, maar ook zo fout gedaan als ik terugkijk in de tijd een lach En die spelen vandaag uit tegen Velsen en staan momenteel bij rust 3-0 voor. Oké, kat bakkie. Dat doen ze heel goed. Helemaal goed. Stanford voor het 4-team, zullen we het maar even noemen vandaag. Ja, je hebt weer een gast aan tafel. Ja, Johan van der Bent, goedemiddag. Ja, Welkom in de uitzending. Uh, Johan, uh, ik heb al begrepen dat je niet alleen gelopen hebt. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik ben uh, samen met mijn vriendin, uh, twee zussen en een zwager. Zussen? Ja, twee zussen, ja. Oké. je zou die niet zeggen, maar Dapper, ja, Dapper. ja, dat <laughs> toch weg. Ja, ja. uh, waar kom je vandaan, Johan? Ik kom op Vlaardingen. Is dit de eerste keer dat jullie meedoen? Het, uh, ik wel. Uh, mijn vriendin en mijn zussen niet. Die zijn uh, vorig jaar uh, daar hebben we voor het eerst gelopen. En toen zeiden ze tegen Johan van uh, het wordt tijd dat jou ook een keer meegaat. Nou, vorig jaar, uh, of ik moest werken of... of, of het... Ik was met mijn auto bezig, dus ik, ik kon in ieder geval niet ah, mee. Ah, je had in ieder geval een excuus om niet ja, mee te gaan. Nee. <laughs> Dit jij niet? Nee, nou goed, vorig jaar was het een heel mooi weer, heb ik gehoord en een hele mooie route. Dus ik was benieuwd. Dus ik, en nee. wat, hoe, laat, hoe laat zijn jullie gestart? Uh, we zijn gestart om 9 uur. We hebben de 18 kilometer gelopen, maar we wat last hadden van de, van de voeten. Ja, van je zussen zou je zeggen? Ja, ja, ja, de zussen natuurlijk natuurlijk ja, die wil ze ook eh, wel, dat als het allemaal kanna-bijbenen natuurlijk, hè. Maar wat vond je ervan? Wat vond je van Zandvoort ja, vond, en de omgeving? Ja, ik vond het een, ik vond het een hele mooie route. Eh, allemaal door de duin heen, Wat ik wel heb gehoord dat het 30 kilometer eh, dat het nog mooier moet zijn. Oké. Okay. Volgend jaar? Ja, volgend jaar Ja, zeker. Volgend zeker. jaar, ja. ja, ja. En uh, goed, uh, je bent over het strand geweest, je bent door de duinen geweest, ja. je, door het dorp geweest. En overal uh, mensen langs de kant, of viel dat mee? Ja, nou, het, het, het weer is nu niet zo uh, best natuurlijk. We hebben niet zo gek veel mensen langs de kant gezien. Wat wel eerder leuk was, dan die, die, die, die, die, die, die, beesten, die beesten met die, ja, wouden, ja, ja, die grote beesten. Ja, ja, die grote beesten, ja. ja. Dus die, die heb je live, uh, je live tegengekomen? Ja, nou dat was wel heel erg uh, apart. Oké. Okay. En uh, de verkeersregelaars hebben je keurig begeleid overigens? Ja, dat he? keer, helemaal lekker. Het was wat uh, goed geregeld en dat was, uh, was goed uh, te doen. De champion en de vrijwilligers die hebben ja? je vrije, ja. vrije, vrije doortocht ja, uh, ja. geregeld. Dus je hebt er genoten? Ja, zeker, zeker. Ja, volgend jaar weer. Maar eh, zeker. jij loopt natuurlijk uh, je hebt een ander tempo als je zussen en uh, je vriendin. Nou, nou, of viel dat mee? Nou, ze kunnen dat doorstoppen. Dan, die, dan, dan, wordt die, dan wordt die links ja, allemaal ja, leeggeschud. Ja, uh, ja, uh, was het andersom? Moet, ja, als ze maar niet beppen, als ze niet beppen, dan... Uh, <laughs> dan valt het wel... Uh, maar goed, jullie hebben wel de tempo aan elkaar aangepast. Dus jullie liepen één soort marsstempo? Nou, nee, maar we zijn allemaal wel doorstoppers van huis uit. Dus, oh jee. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. Dat belooft dus wat. Geen probleem. Goed, nou ik hoop dat je het leuk hebt gehad in Zandvoort ja. met, tijdens de 18 kilometer. En uh, ja, het werkoverleg na afloop met je zussen en met je vriendin is natuurlijk nog leuker, of niet? Ja. ja. Oké, okay, nog een hele fijne dag en hey. verblijf hier in Zandvoort. Hey, dankjewel, je wel, doen. Oké, okay, Johan. Hoi. Leuk, hè? al die uh, spontane mensen vandaag uh, over uh, Feest, we gaan eens even lekker terug naar de jaren 60 met T-Sets. En zie like later. We ja, nemen vandaag geen wind op, uh, Albert Jeuk. Zeg je? Die staat hier naast de wind. Oh ja, ja. ja. Maar... die staat te spelen. En uh, daarnaast hebben wij onze bocht staan. Dus uh, ja, misschien <laughs> moeten we een beetje harder zitten, of niet? Nou, rol van zelf langs. Ja, dat is waar. Dat dat is geluid... Hebben ze geluidshovel. En dan gaan ze live en uitzetten. Is goed. Hier is Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd, die komen zal. Laat het los, hou je vast aan mij Ja, zeker, ja zeker, ja zeker, oké. Okay. Ja, het is uh, even een half uur geworden bij Zandvoort op zaterdag. Zie je op Zandvoort, goedemiddag trouwens. En we gaan eens dus even kijken naar de evenementen van uh, de komende dagen. Nou, dit weekend eigenlijk, hè? Ja, de spectaculair uh, sportweekend. De reguliere luisteraars verwachten nu een ellenlange evenementenagenda. Want er is natuurlijk van alles en nog wat te doen in en rondom Zandvoort. Niet alleen dit weekend, maar ook volgend, we volgend weekend. Denk aan de paasraces. Maar in verband met uh, de activiteiten dit weekend beperken wij ons vandaag tot hetgeen de, dit weekend allemaal in Zandvoort gebeurt. En dat het een sportief weekend uh, is in Zandvoort, dat kan niemand zijn ontgaan. En met de Runners World uh, Zandvoort Run, de 30 van Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Katwijk Zandvoort en de onloper van Zandvoort staat er dit weekend in, van, in Zandvoort bol van de sportieve evenementen. Mede georganiseerd door Le Champion. Dus reden te meer om gezellig naar het dorp te komen en uh, de wandelaars uh, over de finish te zien gaan al hier in de Halterstraat. Vandaag, wat is er, staat er vandaag dan? Wat is er vandaag allemaal aan de gang? Tijdens de 30 van Zandvoort is er muziek in het muziekpaviljoen en in de Haltestraat, op het Kerkplein, Hollandse evenementen door Mike Danen en in diverse horecagelegenheden natuurlijk ook de muziek en andere activiteiten. Dus u bent van harte welkom om naar het centrum van Zandvoort te komen. En morgen, dan gaat het gewoon door, want tijdens de circuitrun is er muziek voor de lopers op het strand, bij de opgang van het, in het dorp. Op de hoek van Grand Café Neuf wordt intensief gespind, en op het Gasthuisplein wordt een dansdemonstratie gegeven. Aan het eind van de Haltestraat wordt soep en broodjesworst verkocht voor het goede doel. Daarnaast zijn er diverse horeca-gelegenheden die live muziek uh, gaan verzorgen. Dus Zandvoorters, ik zou zeggen, uh, spoed u naar het centrum van Zandvoort en deel mee in de feestvreugde met de wandelaars. En als het goed is, is Rob weer van de partij. Ja, dat was Rob Ja, ik ben weer. Ja, er, weer. Ja, hij er weer. Was je er weer? Was je alweer klaar? Ja, dit was een korte evenementagenda. Ja, Daar ben je niet gewend, nee, hè? Nee, ik moet wel even winnen, hoor, Albert Jön. Nou. Maar goed, we, gaan, we gaan weer gaan. door met de muziek. Hier is uh, Eddie Golding en Love Me Like You Do. Iedereen zo roos of niet? Dus iedereen zo roos. Iedereen krijgt een roos, ja. Dat iedereen klopt. krijgt een roos. Wat leuk. Maar de mevrouw zei net tegen mij van... Uh, het, zat, uh, ja, het is wel niet voor de radio, want het vindt nee? ik een beetje eng. Maar uh, ze, uh, ze was vol lof voor de champion. de organisatie. Kijk, nou, helemaal dus, uh, goed hè. Goede organisatie. Want, ja, het is uh, geweldig natuurlijk uh, zo'n evenement te uh, organiseren in Zandvoort. En uh, nogmaals uh, alle complimenten voor de organisatie. Ook namens eh Sylvie en de dame. Oh, windmill a mouse he the mouse the the They're going clippity clop on the stair. Oh yeah, this mouse, he got lonesome, he took him a wife. A windmill with mice in it's hardly surprising. She sang every morning, how lucky I am. Living in a windmill in Old Amsterdam, I saw a mouse. Where? Well, there on the stair. The stair right there, a little mouse with clogs on. Well, I declare, going clip, clip, and heap, plop on the stair. Oh, yeah! First they had triplets, and then they had quins. A windmill with quins in, triplets and twins in. They sang every morning, how lucky we are! Living in a windmill in Amsterdam Yard I saw a mouse, where, well, there on the stair Where well, on the stair, right there A little mouse with clogs on Well, I declare, going clip, clip, clip, clip, clip on the stair Oh, yeah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 On the stair. Oh yeah. A mouse lived in a windmill so snug and so nice. There's nobody there now but a whole lot of mice. Ja, die kennen we wel in een andere uitvoering natuurlijk, hè. de Ronnie Hilton en de wingmeil in Lot Amsterdam. Chief ja. hem live op een locatie bij Café Vier nog wel snel. Goedemiddag. Ik ga nog wel even lekker door met zijn muziek. Ja, ik mis je nog eigenlijk hier.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 Dat houdt de zaak in even dicht. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand behouden. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten.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 Daar kom ik echt niet onderuit Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven En verder zoek je er maar uit Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn Ik blijf nog lang en liefst nog langer En laat me blijven wie ik ben Zo gedaan. dan. ja natuurlijk een me nou. van uh, hey, Robs en he, laat naar nou eigen gang maar gaan ja vanmorgen een geweldig optreden van uh, Max Verstappen. ja terwijl de wandelaars uh, nog steeds uh, massaal uh, Zandvoort binnenkomen en uh, de gefinisheden weer richting het circuit gaan ja en we uh, bedoel Zandvoort uh, eh, ook een race uh, gebeuren uh, bij uitstek op het circuit ja heb je vanmorgen gekeken Rob ja natuurlijk oh tuurlijk. zinderend hè want uh, Jos Verstappen uh, behaalde, dat is dat pa, hè? Jos Verstappen behaalde zijn uh, beste startplaats, de zesde in zijn zevende Grand Prix. En al nou, Max Verstappen evenaarde dat vandaag door al in zijn tweede kwalificatie ooit de zesde plek te veroveren. Maar dat hoorde ik pas later. Max Verstappen wist ergens in zijn achterhoofd wel dat de beste positie van waaruit zijn vader Jos ooit een Grand Prix begon. Maar dat is natuurlijk niet iets waar je vlak voor de kwalificatie mee bezig bent. Ik hoorde net pas dat ik hem geëvenaard heb. Verstappen senior vertrok in 1994 in België van de zesde plek. Hij eindigde die dag als derde. Nou, dat zou een mooie voorbode zijn als dat het, het geval zou zijn. Dat verwacht Max niet te kunnen herhalen. Je moet wel realiseren. ...realistisch zijn, want er staan twee Williamson en een Ferrari achter me. Maar ik zal zien wat ik kan doen. Verstappen was trouwens niet helemaal tevreden over zijn auto. In de vrije training had hij problemen met de remmen... ...die tijdens de kwalificatie niet helemaal opgelost waren. Dat is op dit circuit een groot probleem. De ene keer blokkeerde hij links en de volgende keer rechts. En dat is niet goed voor mijn vertrouwen in de auto. De regen die bij Bakker naar beneden kwam op een gegeven moment... ...boestende hem echt geen angst in. Zijn vader was ook een goede regenrijder. Dat vond ik wel lekker. Ik besloot meteen na de derde qualifying, de qualifying op intermedius te gaan rijden. Maar morgen zal het wel droog blijven, dus ik denk dat ik misschien ietsje ga terugvallen. Aan de andere kant er zijn misschien ook wel uitvallers. Je weet het nooit. Ik heb in ieder geval enorm veel zin in de race morgen. En de race morgen, de voorbeschouwing begint om 8 uur op het speciale sportkanaal. En om 9 uur wordt er gestart met Max Verstappen op de zesde plaats. Ja, maar... Jij lijkt hier wel met veel ja, ja, hè? Ja, ja ik, ik ben even bezig. Ja. Maar goed, morgenochtend 8 uur, speciale sportkanaal, de Formule 1 in Het is toch om 9 uur? Ja, de oude tijd 8 uur nee, bedoel ja, je? Nee, maar de, de voorbeschouwing begint om 8 uur. Ja, oké, maar dat heb ik ook niet mis. Maar, maar de race om 9 uur, ja, dan is het eigenlijk 8 uur, hè? Want we krijgen ja, ja. de zomertijd natuurlijk. De zomertijd, veel. Nou, daar denk je mee, aankomende nacht. I don't know just how it happened. I let down my guard. So I by surprise. Fitchy and addicted to you. En Thinking of You, alweer het ene laatste plaatje in uur 2. Oh, Albertje, de tijd vliegt voorbij, hè? Maar we hebben nog een uur. Ja, zo is het. Zo en uh, is het. een aantal bekenden van vorig jaar, die, die, moeten ze nog, die moeten nog finishen. Die liepen hier al voorbij. Maar die uh, gaan we de derde uur natuurlijk even voor de microfoon halen. Want de mensen die binnen zitten durven niet, hè? Nee, die zijn een beetje bang. Die, die hebben gewoon microfoonvrees. Nou ja. Goed, we zijn... maar binnen is lekker warm hoor. Ja, voor de mensen die binnen zitten, hè, er ligt een uh, folder op tafel. Ja. Download hem even, hè, de CFM app. Blijf ook op de hoogte van dit uh, geweldige sportieve weekend hier in Zalvoort. Zometeen zijn we er weer en uh, ja, we gaan even lekker uh, physical doen. Is het goed? Doen we. Oké, okay, tot zo na vier uur.